Het overleg lijkt moeizaam te verlopen. De socialistische PASOK-partij en de conservatieve partij Nieuwe Democratie... moeten het eens worden over een regering van nationale eenheid. Premier Papandreou onderhandelt direct met oppositieleider Samaras. De Europese Unie heeft beide gevraagd schriftelijk akkoord te gaan... met de door de EU geëiste hervormingen. Samaras zou daar moeite mee hebben. De verwachting is dat Papandreou als premier wordt opgevolgd door Lucas Papadimos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 omdat de stoffen niet vallen onder de opiumwet. Het landelijk pakket benadrukt dat de designer drugs wel vallen onder de geneesmiddelenwet en de handel in geneesmiddelen is zonder vergunning illegaal. De straatwaarde van de partij drugs is 750.000 euro. In Liberia lijkt president Alan Johnson Surley verzekerd van een nieuwe termijn. Vandaag was de tweede ronde van de presidentsverkiezingen...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 Hij werd in september opgepakt in het zuiden van Tunesië. Het weer, vannacht in het zuiden op de meeste plaatsen helder, in de rest van het land nevelig en kans op mist. De temperatuur daalt naar 3 graden in het oosten tot 9 in het zuidwesten. Overdag eerst bewolkt, maar later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt dan ongeveer 13 graden. De dagen daarna blijft het droog en vrij zonnig. Tot zover het NOS-journaal.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 En nu is het Basta. Of toch niet? Goedenavond. Hartelijk welkom bij Met het Oog op morgen. Ja, Berlusconi, je weet het pas zeker als die echt aftreedt. En dan nog. Zometeen een gesprek met correspondent Bas Mesters natuurlijk. Maar hier is ook in de studio de Italiaanse Marika Viano. Zij is correspondent in Nederland. En. Dichter Iljaap Vijver proeft de sfeer vanaf een terras in Genua, want daar woont hij. Het Nieuws uit Den Haag gaat over de missie in Kunduz... en over het PVV'er Dion Graus, die uit de commissie De Wit is gestapt. En een debat tussen filosoof Bas Haring... die vindt dat we wel met wat minder natuur- en biodiversiteit toe kunnen, en Joris Thijssen van Greenpeace, die het daar natuurlijk helemaal niet mee eens is. Tenminste, dat verwacht ik. En om vijf voor twaalf herdenken we diplomaatschrijver F. Springen... die vandaag overleed. En dat doen we met oud-minister Ben Bot... en met Aad Meinders directeur van het Let Museum. Maar eerst het belangrijkste nieuws van. Dinsdag 8 november. En we beginnen in Italië. Prime Minister Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Berlusconi. Italiëns minister-president Berlusconi. Silvio Berlusconi. Berlusconi is sinds vanmiddag zijn meerderheid in het parlement kwijt. Boonga boonga, botox, haarimplantaten, corruptie, rechtbanken. Has he enough support to stay in power? Will Berlusconi survive? Gaat hij wel of gaat hij niet? Die vraag hing de hele dag in de lucht. Het lijkt haast een wonder. Premier Berlusconi is nog steeds premier van Italië. Goed, hij verloor wel de meerderheid in het parlement... en hij maakte bekend op te zullen stappen... maar toch durft niemand hardop te zeggen... dat het einde van het Berlusconi-tijdperk in zicht is. Ook in Rome zijn ze nog voorzichtig. Eerst zien en dan geloven. Het is natuurlijk een sterke leider. Een straatvechter. En sommige mensen hadden ook de indruk... misschien zit er wel een adder onder het gras... Dus ik denk dat ze de komende tijd wel het nieuws heel goed zullen gaan volgen... om te begrijpen en om te weten of het ook echt zo is dat hij gaat aftreden. Wordt volgende week vervolgd als het parlement over het lot van Berlusconi stemt. Zee, nou, mannen, nou, mannen, Boxlegende Joe Frazier is overleden. Hij werd gezien als de grootste rivaal van Mohammed Ali. Als u boven de veertig bent, is de kans groot dat u s'nachts opbleef... om die wedstrijd tussen de twee legendes te zien. Mohammed Ali had zo'n ontzettende grote bek... dat iedereen had zoiets van, die moet dicht. Wie gaat het doen? En eindelijk was daar Joe Frazier. Eén keer wist Frazier te winnen van Ali. En dat leverde hem een heldenstatus op. In de boxen word je een van, van, van de grootste. Als je van een van de grootste wint. En hij heeft van een van de grootste gewonnen. Frazier was 67 jaar. Gemeenten die problemen hebben met het invoeren van de omstreden wietpas... kregen extra tijd van minister Opstelten. Daar waren wel Kamervragen voor nodig. Gaat de minister nu luisteren naar de bezwaren van de gemeente? Geeft, kortom, de minister... De gemeente is de ruimte voor eigen beleid. De minister gaf toe dat sommige gemeenten het lastig krijgen... en wil ze inderdaad meer tijd geven. Hij is per slotverrekening niet gek. Ik ben niet gek. Uh, ik wil ook zien dat het effect van het beleid succesvol zal zijn. En Opstelten wil het nog een keer benadrukken. Ik ben ook niet gek natuurlijk. Als iemand dat nodig heeft, dan, uh, dan kan dat. Luchtvaartmuseum Aviodroom in Flevoland zit in acute geldnood. Al jaren vallen de bezoekersaantallen tegen en nu laten ook investeerders het afweten. Het museum wordt verweten niet met de tijd mee te gaan. Zo zou er te weinig interactie zijn. Je mag overal naar kijken, maar aankomen niet. Je kunt er bijna niets doen en je mag bijna nergens in. En als dat wel mag of kan, dan werkt het weer niet. Toch is het deze twee vrouwen wel gelukt om een interactief apparaat te vinden. En ze hadden het er enorm naar hun zin. Wij zijn een dagje met vriendinnengroep op pad vliegtuig. Kijken aan de ja. een dagje met z'n allen. Waar staan we nu in? wiebelt, hè? Ja, zet de stimulator. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Jan van den Putten, uitgelachen. Ja hoor. De krant vanmorgen. Ja, de krant. We hebben het allemaal over Italië en over de wankelende Berlusconi. En verder heeft trouw het over de omstreden Koendersmissie. Het gaat heel goed met die trainingsmissie, zegt coronel Ron Smits. Die leiding gaf aan de trainingen. Het gaat altijd maar over de vraag, zegt hij, of politiemensen mogen vechten. In Nederland zeg je dat de politie heeft ingegrepen. En in Afghanistan heet dat dan vechten. Jammer dat we in die discussie blijven hangen, zegt Smits. En zometeen meer over Kunduz. Voor het eerst is in Nederland euthanasie toegepast op een zwaar dementerende vrouw. Dat staat morgen in de Volkskrant. Een vrouw van 64 die niet duidelijk meer kon aangeven dat ze wilde sterven. Toen ze nog helder was, had de vrouw duidelijk en herhaaldelijk tegen de huisarts gezegd... dat ze dood wilde als ze naar het verpleeghuis moest. En dat had ze ook opgeschreven in een wilsverklaring... maar op het laatst van haar leven kon ze zich nog maar flarden van haar ideeën herinneren. Toch werd de euthanasie door de toetsingscommissie goedgekeurd. Deskundigen zeggen nu dat het besluit grote gevolgen kan hebben... voor de euthanasiepraktijk in Nederland. Het lijkt erop dat patiënten die wilsonbekwaam worden... toch voor euthanasie in aanmerking komen. De Telegraaf heeft het over de al maar oplopende kosten in de zorg. Het geld gaat met bakken over de balk, om eens wat te noemen... voor honderden miljoenen aan medicijnen verdwijnen ongeopend in de prullenbak. Aanleiding voor het verhaal is de actie... Zuinig met zorg van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Voorbeelden van geldsmijterij genoeg. Een gehandicapt meisje veranderde van zorgverzekeraar... en moest haar kinderrolator inleveren. Van de nieuwe verzekeraar moest ze precies zo'n relator weer aanschaffen. De oude houden kon niet... Weet u wat maar, wat maar eens moet worden afgeschaft? Tussenrapporten Econoom Paul Steffens is er helemaal klaar mee. In spits zegt hij dat onderzoekscommissies al vlot met een standpunt komen in het tussenrapport. Maar als later de zaken anders blijken te liggen is het lastig om dat eerdere standpunt los te laten. Steffens deed 4,5 jaar promotieonderzoek naar het fenomeen. Hij noemde de commissie Deetman. Die kwam tussentijds met het voorstel om één meldpunt in het leven te roepen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk. Steffen zegt daarover, ik kan me niet voorstellen... dat het beter is voor het eindbesluit om dat nu al bekend te maken. De veroordeelde pedofiel Sietse van der Vee is ondergedoken. Hij weigert zijn adres te vertellen aan de reclassering... En die kan hem nu niet in de gaten houden. Het CDA heeft er wel een oplossing voor, meldt het AD. Verspreidt foto's van Van der Vee zonder balkje over zijn ogen. Het voorstel komt van Kamerlid Madeleine van Torenburg. Ik ben niet voor een heksenjacht, maar om de samenleving te beschermen... moet iedereen weten wie hij is, vindt ze. Minister Opstelte vindt het geen goed idee. Het OM gaat door met zoeken. Er zijn al heel veel bijbelvertalingen gemaakt... maar deze bestond nog niet. Het evangelie in straattaal. Met Matthäus in straattaal hoopt Daniel de Wolf... vooral Antilliaanse jongeren te bereiken. Dat zegt hij in het Nederlands Dagblad. Het evangelie heet de Tori van Mattie. Met daarin natuurlijk het kerstverhaal. Maria bleek ineens pregnote te zijn. Joey kwam erachter en hij was depressed. Want hij dacht dat ze met een ander gebald had... Zo klinkt dat. Tegen ruststelling schrijft de krant erbij dat theologen met de tekst hebben meegekeken. En dat onder andere het Nederlands Bijbelgenootschap het project steunt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. kon boksen maar zingen, kon hij ook. Want dit was namelijk Joe Frazier met het nummer Knockout Drop. Ja, gaat hij weg of gaat hij niet weg? We hebben het natuurlijk over Silvio Berlusconi. In Rome is correspondent Bas Mesters. Dag Bas. Dag, goedenavond. Ja, de hele dag geruchten. Gisteravond in het oog zei je... ja, hij zit er nog steeds. Vandaag weer spanning. Maar hij zit er nog steeds. Ja, maar het is nu toch wel iets anders. Hij heeft beloofd dat hij weggaat. Nu is de Berlusconi die een belofte doet, maar toch hij heeft het beloofd aan een heel belangrijk iemand. De president van Italië, die door iedereen in Italië gewaardeerd wordt. En als je de president van de... Italië gaat voorliegen... dan kan het consequenties hebben voor je eigen beloofwaardigheid... en um, kan je achterban je in de steek laten. Dus het is toch wel een, een, een stevige belofte die hij gedaan heeft. Um, dus ik denk niet dat hij daar onderuit kan komen. Nee, hoe lang duurt het nog? Nou, dat is heel moeilijk in te schatten. Hij zei, ik ga als de, het eerste hervormingspakket um, um, is aangenomen. De vraag is een beetje, is dat dan als het is aangenomen door de Senaat? En dat gebeurt al binnen een week. Of is dat pas als het ook is aangenomen door het huis van afgevraagden? En dat kan nog een paar weken duren. Daar hm. nou, heb ik zelf nog niet de vinger achter gekregen. En waarom doet hij dat zo? Wat hij zit doet daarachter? dat zo om, om, om een tweetal redenen. Allereerst om, uh, om een soort van chic vertrek te creëren. Namelijk uh, niet gewoon nu vernederend uh, na een stemming wegwezen... maar nog een mooie hervorming doorvoeren die Europa wil en die Italië zou moeten redden. Voor een deel, dat is niet zomaar mogelijk met deze hervorming. En de tweede reden is dat hij met dat winnen van tijd... Um, hoopt eigenlijk dat het moeilijker wordt om uiteindelijk uh, een, een tussenregering te gaan formeren... ...die een tijd lang uh, de zaak zou gaan regeren. Een soort brede nationale regering. Berlusconi die wil dat niet. Die wil gewoon dat er snel in januari verkiezingen zijn... ...zodat hij grip kan houden op de zaak. Ook als hij eventueel die verkiezingen verliest... ...dan is hij gewoon een belangrijke parlementariër... ...leider van de oppositie. En dan houdt hij controle. Als er een soort van tussenregering komt... ...dan verliest hij de controle. En dat vindt uh, dat, dat hem niet. En uh, gaat u dan gewoon weer meedoen aan die verkiezingen? Nou, um, ik denk dat hij... Uh, dat, dat moet nog besloten worden. Het is zelfs denkbaar dat hij zich weer als uh, lijsttrekker verkiesbaar stelt. Maar het is ook mogelijk dat hij dat iemand anders laat doen. En dat hij uh, gewoon van, uh, van, vanaf de zijkant heel veel invloed gaat uitoefenen op zijn partij. En dus ook op de oppositie. En dat kan weer consequenties hebben natuurlijk. Voor de manier waarop de hervormingen later moeten worden doorgevoerd. Het is allemaal nog heel complex. Met het vertrek van Berlusconi eventueel is Italië nog lang niet uit de problemen als het gaat om de sanering van het land. Al was het maar omdat ook de oppositie heel erg verdeeld is altijd. En in het verleden heeft aangetoond dat ze niet echt heel sterk zijn in het regeren. Ja, eerst een reactie van een uh, Italiaanse. Daar zitten we nu eigenlijk wel om te springen. Bij mij in de studio is Marico Viano, Hij is correspondent in Nederland voor onder meer de Corriera della Sera. Hartelijk welkom. Buonasera, ciao Bas. <laughs> Hallo. Ja, jullie kennen elkaar ook. Uh, ja, een historische dag uh, voor u. Ja, ik ben vanochtend om half zes opgestaan om oh deze dag in te wijten. Dus. Ja? Maar goed, uh, het is natuurlijk wat, wat Bas net uh, uitgelegd heeft, uh, waar. Absoluut, heel mooi uh, uitgestippeld. Um, wat, het, wat het vanavond was heel spannend... is dus aan het einde van, uh, van het journaal van uh, Rayuno... Mm -hmm. kwam een telefoontje van Berlusconi aan. Dus uh, iets van uh, twee, twee minuten na alle, half negen. Ik weet niet of je dat uh, gehoord, Bas, hebt. En dan uh, kon hij nog, uh, Berlusconi nog toelichten dat hij dus de verantwoordelijkheid nam. Dat hij de consequenties aanvaarde van die 308 mm -hmm. stemmen. En, en voor mij rees meteen de vraag dat, dat jij ook aan Bas mm -hmm. hebt gevraagd van hoe nou, zit het nou? Ja. Uh, wanneer? Wat betekent dat na de lege die stabiliteit? Dus deze stabiliteitswet van de ja. hervormingen. Wij doen het voor, voor, voor Europa. Maar natuurlijk uh, ik heb verschillende data gezien wanneer door de door Senaat wordt dat uh, zou tussen 15 en 18 november kunnen zijn, maar dan doorgedrukt, dus met ook, ja goed, laten we zeggen doorgedrukt, om niet het ingewikkeld uit te leggen, nou dan is nog de Tweede Kamer. En natuurlijk, we moeten niet vergeten dat de oppositie ook niet met elkaar er maar eens is. Iedereen het met iedereen. Dat zei Bas ook. Maar hij zei het zou heel goed kunnen dat hij gewoon weer mee gaat doen aan die verkiezingen dan. Denkt u dat ook? Nou, dat is natuurlijk wat Italië zo spannend maakt. Ik zou me niet voorstellen dat hij dat doet. Maar toch, uh, als zij uh, tijd wint. En, uh, en kan uh, aantonen dat hij dus uh, wat IMF en, en uh, de Centrale Europese Bank heeft ons gevraagd om te doen. Dat hij dus al, als een soort held eruit kan herrezen oh. van zijn eigen as. Als een Phoenix. Ja, ja dat, dan, dan wordt het wel moeilijk om hem niet uh, te laten rennen uh, voor, de, voor de komende verkiezingen. Ja, de man is 75. Huh? Ja. Waarom gaat die man niet uh, eindelijk uh, van zijn oude dag genieten? Dat, dat men, ik denk dat hij nu geniet, ja, toch? Niet? Ja, maar goed, dat, dat zijn ja, Nederlandse redeneringen. Oké, okay, uh, sorry. Dat is, uh, <laughs> en dat is al, waarom het zo moeilijk is, in Nederland uit te leggen hoe dat in elkaar steekt. Ja. Want het is heel ingewikkeld. Maar gaan mensen nog op hem stemmen? Nou, dat is natuurlijk de, de, de, de belangrijkste vraag, denk ik. Want de, de, de impopulariteit van... De ja, precies. De, ja, de peilingen. Pei, uh... Ik heb net wat peilingen gezien. Ja, vertel eens. En uh, het komt er eigenlijk op neer dat nu de centrum-linkse coalitie... Uh, echt met afstand de meeste stemmen haalt. Je hebt eigenlijk drie groepen nu zo'n beetje. Ik heb het hier voor me liggen. Centrum-links zou nu samen 47% van de stemmen halen. De centrumpartijen zouden 17 à 18% halen. En uh, Berlusconi met de Lega Nord samen zou maar op 34% uitkomen... Maar um, uh, dat betekent dus dat Berlusconi uh, nog een groot aantal stemmen kan halen. Um, dat Centrum Links uh, een meerderheid kan halen... maar te maken krijgt met een stevige oppositie als ze zouden winnen. Ja. En uh, Berlusconi kan natuurlijk ook nog een deal sluiten met, met de centrumpartijen. En dan heb je weer een hele andere variant. Ja. Maar eerlijk gezegd, wat mij heel erg opviel, en dat is misschien wel aardig om even toe te voegen is dat ik niet het gevoel heb dat hier een juikstemming heerst in Italië nee. vandaag. Dat is, uh, niet, dat, is, dat is eigenlijk een grote feest of ja. zo. Net. Nou ja, ik, ik ga eens eventjes naar Genua, Bas, als je het goed vindt. Want daar zit namelijk de dichter Ilja Leonard-Vijver... en die kan misschien vertellen of er een juichstemming op straat is. Dag, uh, Ilja. Goedenavond. Hoe is, de, hoe is de stemming in, in Genua? Uh, precies zoals Bas zegt... Uh... Er wordt eigenlijk met grote schouderophalen gereageerd op het nieuws van vandaag. Uh, het is al de zoveelste keer dat Berlusconi... Uh, dat zijn vandaag zijn geteld. En daarbij komt ook nog eens een keer dat... Uh, bij veel Italianen, en ik denk dat Bas en uh, de andere deskundigen... die om je heen hebt verzameld, dat met <lacht> mij eens zijn. Uh, maar bij de Italianen het idee okay. heerst dat Marica het niet echt beter wordt. Nee. Maar het is niet zo. Uh, Zit jij daar buiten? Iedereen is er open. Sorry? Zit jij buiten op het terras of stel ik, me, stel ik je me voor? Uh, ik ben buiten op het terras. Ja. ja, ik ben een beetje naar een rustig plekje gegaan. Ja, ja. Er is een zonvloed Mijker. geweest in Genoa deze dagen. Ah, dus het is oh. gewoon niet echt een gezellige stad om daar rond te lopen, nee, nee. toch? Nee. Ik ben niet helemaal geboren, helaas. Nee, ik bedoel niet helaas. Ja, goed, het is heel pijnlijk om te zien de beelden. Maar goed, we zijn niet om daarover te praten, Maar goed, oké, dus het is niet... Het is voorbij. Het is droog op Jatsen. Het is droog, maar goed, de mensen lopen daar dus niet te juichen door de straten. Dat is dus kennelijk niet het geval. Nee, maar daarvoor is het ook nog te vroeg. Want ik zie ook nog allerlei mogelijkheden voor Berlusconi om zichzelf nog te redden. Ja, dat zei Bas ook. En Goed, dat is natuurlijk, ja. mensen zijn bang maar dat, heb... dat, dat, dat, dat dit is een, een manier uh, van... Uh, ja, niemand vertrouwt uh, deze uh, aankondiging van vanavond totdat het echt real is... Ja als het echt en dat dat dat zei, dat zei Ile, dat zei Bas ook van uh, totdat wij dat echt hem zien vertrekken geloven we dat niet en en de peilingen nou die kunnen ook heel sterk variëren uh, de uh, de vakbonden kunnen dat ook een beetje beïnvloeden want als als ze de de de pijnlijke uh, ja goed steken vallen met de de ja wat wat de vraag wordt uh, wat voor gevraagd wordt door de IMF mm -hmm. dan uh, zal het ook een een een stemming ja, van de Italianen komen. Ja. Dus... Hey Bas, nog heel even terug naar jou. Uh, je had het net over de mogelijke verkiezingen. Maar dat is natuurlijk toch ook een beetje riskant om in zo'n crisis verkiezingen te houden. Het lijkt me niet echt een tijd voor verkiezingscampagnes, wel? Nee, dat is zeker zo. Uh, alhoewel uh, meer, uh, net iets meer dan de helft van de Italianen toch liefst maar verkiezingen wil. Uh, blijkt uit diezelfde uh, peilingen. Uh, maar inderdaad, het is natuurlijk een riskante onderneming, maar het lijkt min, minstens zo riskant om gewoon door te gaan en te kijken uh, hoe je een brede regering kunt formeren. Er zijn optimisten en mensen die zeggen... laten we nou van dit neutrale moment gebruik maken... om eventjes al onze eigen wensen op links en op rechts een beetje opzij te zeggen... allemaal water bij de wijn en eventjes de zaak herstellen... zodat Italië weer het imago een beetje kan opvijzelen. Maar opnieuw is daar weinig vertrouwen in. De Italianen die hebben al zoveel meegemaakt de laatste periode. Die vertrouwen zichzelf niet meer, die vertrouwen hun politici niet meer... En sterker nog, 55% van de Italianen denkt dat Italië een faillissement riskeert. Ja, Ilja, jij wou nog iets zeggen? Ja, nee, nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Dat is precies het punt. En dat is precies het punt waarom er nu op de pleinen in Italië geen juist stemming is. Mm. Dat er ook weinig vertrouwen is in de oppositie. Mm. Er is weinig vertrouwen in dat het na Berlusconi ja. beter zal gaan. Oké, Ook al is bijna iedereen het over eens dat... Het dat de, de dagen van Berlusconi zijn geteld. Ja, jij, jij krijgt het laatste woord. Ja, wat, wat, wat vanavond werd gezegd... Hè, over je zou zeggen, nou, daar zouden iedereen een uh, beetje schouders onderop, uh, onder... en, uh, en we mm -hmm. gaan uh, ervoor. Mm -hmm. Maar dan krijg je dus uh, Bersani van de Partito Democratico, mm -hmm. dus van de Labouristen, zeg maar... zegt, nou, we hebben niet de condities... om, om uh, um de, deze hervormingen voor te stemmen. Mm -hmm. Dus dan, dan zitten we wel met problemen van nummers. En aan de andere kant heb je een andere oppositie. dus die Pietro die zegt: Ja, we gaan niet deze machileria ja. sociale dat is maatschappelijke ja. slachterij. Gaan we niet voorstemmen? Ja. En dan begin je weer. Ja. Dus het is een gebed zonder einde. Okay, goed. <laughs> <laughs> nou, dat lijkt mij een mooi moment om af te sluiten. Hartelijke uh, dank, uh, Marika Viano, Ilja ook in uh, Genoa en Bas Mesters. Ja. Ja. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, ja dank je wel. Weer, weer.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 I'm <laughs>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 Een paar weken geleden nog in Nederland voor een concert in Eindhoven. De zingende advocaat Paul de Conte. pvv Dion Graus zette vanavond een punt achter zijn werk voor de commissie De Wit. Deze week begon die commissie met een enquête over de politieke besluitvorming tijdens de financiële crisis die begon in 2008. Waarom hij is opgestapt is me niet helemaal duidelijk, maar Hans Andringa in Den Haag... Goedenavond, eh, Mieke. Dag, hoi. Maar, die weet wel wat Graus zelf heeft uh, aangegeven hè, als reden. Ja, Groos vindt dat hij uh, bij die verhoren... Afgelopen maandag uh, interviewde hij oud-topman Jan-Peter Schmidman van uh, ABN AMRO. En hij vond dat uh, hij daarin beknot is in uh, zijn manier van, uh, van vragen stellen... En um, ja, blijkbaar is dat um, dan voldoende geweest voor hem om te kunnen zeggen: van uh, hij had er groot ongenoegen over. Mm. En naar aanleiding daarvan uh, heeft Graus besloten om op te stappen. En zijn die andere leden van de commissie het met hem eens? Nee, ze zijn een beetje verrast. Want uh, Graus zegt uh, verder nog in een verklaring: Ik kan niet meewerken aan een slap verhaal. En met mail in de mond praten en een enkel door de staf voorgekookte tekst voorlezen, dat is niets voor mij. Nou, de anderen herkennen zich helemaal niet in dat beeld. Ze zijn verrast dat hij is opgestapt. Ja, er zal wel iets achter de schermen van de commissie zijn uh, gebeurd. En uh, ja, we weten daar wel iets van. Maar het meeste zal wel binnen de commissie blijven. Maar uh, afgelopen maandag uh, interviewde hij dus uh, de Jan-Peter Schmidman. En dat ging niet helemaal goed. Uh, je kreeg in delen van het verhoor de indruk... dat uh, Graus niet goed in het gesprek zat. En uh, ja, de antwoorden daarvan, die waren er ook naar. Terwijl deze commissie er juist voor is om in korte tijd zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen. Nou, van dat interview van afgelopen maandag heb ik een hele korte samenvatting gemaakt... maar het geeft een beeld van waar bijvoorbeeld kritiek op kan zijn geweest vanuit de commissie. Was het verstandiger geweest om het ABN -deel, om enkel het ABN Amrodeel te nationaliseren? Bij, bij mijn weten is het ABN Amrodeel genationaliseerd. Hm? Ja. Waarom ben u weggegaan bij de bank? Uh, ik ben niet weggegaan bij de bank... Donner Schmieeman, bent niet met lege handen weggegaan. De een noemde het bonus, vertrekbonus, de ander noemde het een perverse prikkel. Um, kunt u dan, kunt, wil hij daar nog op reageren? Wat, wat, wat er gebeurd is, uh, uh, het was geen bonus, want bonussen krijg je alleen maar bij een hele goede performance. Dat was alles wat u erover wilde zeggen, Emmekhaan? Ja. Ja, nou zo ging oh. dat nog verder. Ja, ja, want toen kreeg je toch wel de indruk van... het, het loopt niet echt goed. Uh, lag het ja. aan de voorbereiding, hoe dan ook. Uh, na ieder gesprek wordt er geëvalueerd. Is er voldoende uitgekomen? Ja. Nou, er is iets over gezegd, dat weten we wel. En nogmaals voor groze reden om te zeggen van... Uh, ik laat het hierbij, ik stap op. Oké, okay, morgen debat uh, over de missie in Kunduz in de Tweede Kamer. Hè? Het aantal Af Afghaanse agenten dat daar getraind is... wordt uh, is lager dan ingeschat en daar moet iets aan gebeuren. Hoe denkt het kabinet dat te gaan doen? Ja, het kabinet stelt voor dat ze gaan kijken... of ze uh, niet alleen de nauw omschreven groep Afghaanse militairen... Uh, kan gaan trainen zoals die uh, uh, nu bekend is... maar dat ze ook bijvoorbeeld militairen buiten de provincie, van buiten de provincie Kunduz kunnen, kunnen gaan trainen. En ook bijvoorbeeld kunnen er mensen van de grenspolitie worden getraind. Ja, het is een missie met veel, uh, die met veel moeite en meerderheid in de, in de Kamer kreeg. Dat weten we allemaal nog wel. Hoe, hoe kijkt die tegen die veranderingen aan? Nou, daar merk je dus wel dat de tegenstanders eh, nog steeds tegen zijn... en dat de partijen die voor een meerderheid hebben gezorgd voor deze missie... dat die nu wel zoiets hebben van... ja, nu we mm -hmm. dus andere mensen gaan trainen en ook nog een keer de grenspolitie... gaan we de boel niet een beetje opbrekken en willen we dat wel? Nou, dat is dus lastig voor het kabinet als die iets wil veranderen aan de opzet. Want luister maar eens naar Joël wind van de ChristenUnie. Nou, daar zouden wij wel problemen mee hebben. Omdat we weten van de grenspolitie uh, dat het een heel ander soort type politie is dan de uniformpolitie waar we nu ja tegen hebben gezegd. Uh, die voeren ook militaire taken uit. En daarvan zeiden we nou juist dat wilden we niet doen. We wilden juist voornamelijk politietaken uitvoeren. En geen offensieve taken ten opzichte van uh, welke criminele band of taliban dan ook. Is het nu zo dat u echt wil verhinderen dat zo'n onderzoek er komt? Als mensen dingen willen onderzoeken, dan moeten ze dat zelf weten. Maar mijn fractie heeft er niet 1, 2, 3 belang bij... of ziet er niet de noodzaak van om dit soort dingen nu te gaan onderzoeken... die een uitbreiding van het mandaat zouden gaan inhouden. We hebben vorige keer heel uitgebreid gesproken over het mandaat. Daar duidelijke kaders voor aangegeven. Um, als dit nu een oprekking van het mandaat betekent... dan gaan we daar niet mee akkoord. En hier vinden wij grote bezwaren op de weg. Ja, enkele Nederlandse politietrainers zijn teruggegaan naar Nederland. Wat is hun indruk van die grenspolitie? Kun je die trainen binnen de afspraak met de Kamer? Nou, ik heb met een van die mensen gesproken, dat is uh, coronel Ron Smits. Uh, ja, die had toch wel een verhaal over die grenspolitie... Uh, dat die een zeer gevarieerd aanbod aan, uh, aan taken hebben... en dat het in principe mogelijk zou moeten zijn... om die uh, politietaken te scheiden van hun meer militaire zaken. Ja, De grenspolitie is ook een van de onderdelen van, uh, van de politie. Die houden zich onder andere bezig met uh, goederen en, uh, en personencontrole. Dat doen ze onder andere op luchthavens uh, en aan de grote grensovergangen. Daarnaast voegen ze patrouilles uit aan die grens. om te kijken of er op andere plekken smokkel. of andere criminele activiteiten plaatsvinden. Op dit moment is de grenspolitie. is, is politie. Er vindt echter een discussie plaats. om met name de goederen- en de personencontrole. om dat onder de politietaken te laten. en de patrouillegangen aan de grenzen. om dat als een meer militaire taak te gaan omschrijven. In dat geval. Uh, uh is de grenspolitie is, is een uiteindelijk een compleet civiele tak van de, van de politie. Nou, Je kan je voorstellen, als dit inderdaad de gang van zaken is in Kunduz... dat je inderdaad zou kunnen zeggen van... we gaan kijken of we ook die politiemensen van die grenspolitie kunnen, kunnen gaan trainen... als je die toch goed kunt scheiden van uh, de militaire taken die ze hebben. Maar als je je oor te luisteren legt bij de Partij van de Arbeid... die zijn ook nog een week of twee, drie geleden uh, ter plekke wezen kijken... dan hoor je toch wel een hele een heel ander verhaal over die grenspolitie. Want uh, Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid die gelooft helemaal niets van die mooie verhalen uit de Defensiekoker. Er is geen politie die meer gehaat wordt in Afghanistan dan de grenspolitie. Zij gebruiken massaal, op grote schaal, heel veel geweld. Ze vechten rechtstreeks uh, met de Taliban, uh, die proberen natuurlijk de grens over te komen vanuit Pakistan of elders naar Afghanistan. Uh, dat zijn gewoon militairen. Je kunt ze nog honderdduizend keer grenspolitie noemen. In feite vechten zij een oorlog uit met de Taliban. En als je die mensen gaat opleiden, dan is het echt een totale fictie... om te veronderstellen dat je met politiewerk bezig bent. Nou, de meerderheid van de Kamer wil geen uitbreiding of verandering van die missie. Is die nu mislukt? Nou, dat die missie mislukt is, dat is uh, nog wel een beetje te vroeg uh, uh, gezegd. Uh, want het kabinet stelt nu voor om te gaan onderzoeken of dat kan. Dus dat is allemaal nog heel erg uh, voorzichtig. En als er een onderzoeker is geweest... Ja, dan kan je altijd nog over de uitkomsten gaan praten. Maar niet alleen uh, de ChristenUnie, maar ook GroenLinks... die, ja, die hebben zoiets van, ja, moeten we dat wel gaan onderzoeken? Want het lijkt een beetje op het eerste plakje van de hele salamieworst... dat je dan uh, uh, geserveerd krijgt. En het is maar de vraag of uh, de Kamer dat wil... Maar ja, in zo'n debat, om het meteen op hart te spelen... het kan zijn dat eh, GroenLinks heeft gezegd van... nou, wij gaan het niet blokkeren. De ChristenUnie die zit er wat steviger in. Maar het is in elk geval dat dit een debat wordt... waarin het kabinet wel heel goed moet uitleggen waarom ze dat wil. En dat het niet een soort mission creep wordt. Dat je langzamerhand steeds verder in een oorlog of in missies wordt gezogen. Want dat is iets dat de Kamer in geen geval wil. Dus het kan nog lastiger worden voor het kabinet... om dit allemaal goed en helder uit te leggen. Dankjewel.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 ze houdt van chocola. Ronnie schrijft het op. Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Een meeral in de tuin, de haren in zijn hand. Hij zou zo graag misschien een keer dat op een dag als het kon. Maar Is, alias Erik de Jong van zijn uh, nieuwe derde album. Uh, hij staat morgen in een kleine comedie in Amsterdam... en volgende week woensdag is hij hier live in het oog. Goed, de natuur, daar gaan we het over hebben, die is in verval. Diersoorten verdwijnen, biodiversiteit neemt af. Is dat erg? Wel, nee. We kunnen best met wat minder natuur toe... en ook dan kunnen we ons nog uitstekend redden. Tenminste, dat stelt filosoof Bas Haring in zijn nieuwe boek... Plastic Panda's, dat morgen verschijnt. En die is hier in de studio. Hartelijk welkom, Bas. Bye. Maar ook Joris Thijssen van Greenpeace... die heeft het boek zorgvuldig gelezen. Oh. En die heeft er zo zijn eigen ideeën over. Ook hartelijk welkom. Ja, uh, Bas Haring, uh, ga je wel eens de natuur in? Ja, ik woon in de natuur. Oh, ja. Overigens, wat jij zei, dat is niet helemaal wat ik bedoel te zeggen. Ik moet, we maken ons... Ik moet, we moeten ons wel zorgen maken over de achteruitgang van de natuur. Ja? Maar wat minder zorgen maken over de achteruitgang van het aantal soorten. Dat zijn verschillende dingen. Oh, okay. ja, als er minder natuur komt, zou ik dat wel erg vinden. Als er minder soorten komen, vind ik dat minder erg. Oh, nou ja, dat is heel dat goed. Je, moet, uit, je moet heel voorzichtig zijn hè, in dit debat. Want ja, voor je het ik weet heb je iedereen not. op je nek natuurlijk. Ja. Hoe ben je tot dit inzicht gekomen? Nou, inzicht is een vraag die ik heb. Als iedereen A denkt, dan vind ik dat het de taak van de filosoof is om te kijken of je ook B kunt denken. Dat, dat, dat hoort zo. Hè. Dat is mijn taak. Um, maar ik. Ik had het gevoel dat heel veel mensen zich betrokken voelen bij soorten. En zich daar echt heel erg ja, voor op de, in de bresselen springen. Panda's bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En, en zelf had ik het gevoel van: ja, maar zo'n soort dat is gewoon een, een, een hokje wat wij hebben bedacht om de natuur in te stoppen. En is het nou zo erg wanneer zo'n hokje verdwijnt? Dus toen... bijvoorbeeld ook een blauwvintonijn uh, wordt genoemd hè, in je boek. Ja. Je zegt, nou ja, ik, ik zou die vis niet missen. Is die mooie nou, die oh. blauwvintonijn, daar heb ik een documentaire over gezien. En toen ik die documentaire zag, begon ik te twijfelen aan die agenda van mij in dat boekje. Want dan zie je dat er allemaal van die beesten uitgemoord worden. En er zijn nog maar weinig blauwvintonijnen over. Dus toen dacht ik, van, dat, is, dat is afschuwelijk. Wat ik zag, dan kreeg ik tranen over in mijn ogen. Dat vond ik echt heel erg. Maar toen realiseerde ik me wel van, hé, hey, maar stel je nou voor dat er niet in dat netje blauwvintonijnen hadden gezeten... maar geelvintonijnen. Dan had ik ook tranen in mijn ogen gekregen. Ja. Maar van die geelvintonijnen zijn er nog miljoenen. Ja. Dus waar ik tranen van in mijn ogen krijg, is het lijden van dieren. Daar ja. krijg ik van tranen van in mijn ogen. Ja. Maar niet het verdwijnen van een soort. Een soort is een idee wat door mensen verzonnen is... om de natuur in hokjes te delen. En als een soort verdwijnt, is dat minder erg dan wanneer een dier lijdt. Het is ook een beetje een gedachte-experiment. Tenminste, zo heb ik het wel gelezen. Ja, maar ja? dat zijn boeken van filosofen altijd. Weet je. Die okay. proberen na te denken over een onderwerp. En dat is ja. denken. Ja. Nou, Het is een prikkelende stelling, uh, Joris Thijssen. Uh, heeft hij een punt, Bas Haring? Nou ja, hij heeft een punt in zoverre dat <laughs> filosofen natuurlijk B kunnen denken... als de rest van de wereld A denkt. Ja. En dat dat misschien ook wel een functie is. Ja, persoonlijk vind ik het wel heel erg als een soort verdwijnt. En, Want? Uh, waarom? Nou, want ik, ik vind de, de verscheidenheid en de diversiteit die je ziet in de natuur, vind ik prachtig. En vind ik heel erg mooi. En ik vind het doodzonde als we daar minder van krijgen en minder diversiteit krijgen. Dus heel persoonlijk vind ik dat heel erg. Um, ja, vind ik dat wel heel erg als dat gebeurt. Ja, dat kan. Dat is heel prima. Dat is een heel eerlijk argument. Ook als je mm -hmm. zegt van nou, ik vind het erg. Want ik vind het heel mooi, maar dan kan ik wel weer een wedervraag aan stellen. Er zijn in in Midden-Amerika heb je kikkertjes. En die kikkertjes zijn drie verschillende kikkertjes. Ze leven door elkaar in, bij elkaar in een bos. En je moet een bioloog zijn om te weten dat het verschillende kikkertjes zijn. Sterker nog, dit is pas recentelijk ontdekt dat het verschillende kikkertjes zijn. Het heet de zogenaamde cryptische soorten. Dat zijn soorten die slechts als je bioloog bent van elkaar te onderscheiden... Zijn. Vind je het ook erg als er van die drie kikkertjes er straks maar nog maar twee overblijven? Kikkertjes waarvan je dus eigenlijk niet eens wist dat het verschillende soorten waren. Vind je dat ook erg? Ja, ik vind, en ik vind het erg om twee redenen. Eentje is van uh, die beestjes die bestaan en die hebben ook een recht op leven. En er zijn biologen die er helemaal enthousiast van worden. En misschien dat ik zo nog wel eens tegenkom in een documenteren. Of misschien mag ik er ooit wel eens een keer zelf rondlopen. En wordt me uitgelegd wat het verschil is. Dus dat vind ik jammer. En verder, wat ik. Wat, wat wat voor mij veel belangrijker is in die hele soortendiscussie en het verdwijnen van de soorten, is dat het een teken is van wat er aan de hand is in de wereld en wat er aan de hand is met de natuur. En uh, de, de, het uitsterven van soorten gaat nu tien 10 of honderd keer zo snel dan 200 jaar geleden. Ja. Dat is erg. Nou ja, persoonlijk vind ik dat erg, want sommige soorten verdwijnen die ik graag nog wat willen zien. Maar dat is veel erger omdat het een teken is dat we heel erg onduurzaam bezig zijn op deze aarde. We zijn heel hard bezig om de zeeën leeg te vissen... dat we dadelijk geen ja. vis meer kunnen eten. We zijn heel erg hard bezig om het klimaat te veranderen... zodat we dadelijk geen leefbaar klimaat meer hebben. En daardoor dus eigenlijk onze samenleving... want zo dramatisch is het met klimaatverandering... onze samenleving onder druk komt te staan. En dat is het grootste probleem wat we hebben... als we al die soorten laten verdwijnen. Kijk, nou, daar ben ik het mee eens. Ik ben het er mee eens dat we zorgvuldig om moeten gaan... met de natuur die er is... Maar het verdwijnen van soorten betekent niet per se onzorgvuldig met de natuur omgaan. Heel veel soorten bestaan er. Hè, omdat er bepaalde eilandjes zijn waar hele bijzondere soorten leven. En de diversiteit op de wereld neemt onder andere af. Want die eilandjes met elkaar in verbinding worden gebracht. Onder andere door mensen. Wij reizen van A naar B en brengen soorten met elkaar in verbinding. En on onze alomtegenwoordigheid zorgt ervoor dat er veel minder soorten op de wereld bestaan. Maar dat is niet... Dat is van zichzelf niet per se een ramp. En nou ja, dit boek gaat eigenlijk nog verder, want er wordt eigenlijk ingesteld... dat de wereld misschien wel efficiënter zou functioneren... als er minder soorten waren. Nou, een van de problemen van de toekomst is, vrees ik... het aantal mensen dat er leeft. He, dat is iets waar we niet aan kunnen ontsnappen. Ik denk dat er over een tijdje 10 miljard mensen leven. Dat zijn ook de voorspellingen. Mm -hmm. Ik kies ervoor om die te voeden. Dat lijkt me een hele legitieme keus. Lijkt me, hè, van, nou, die mensen die er zijn, laten we die voeden. En dat betekent? Nou, dat betekent dat er plekken gezocht moeten worden... Waar, uh, waar voedsel geproduceerd gaat worden. En een van de plekken die men op dit moment daarvoor kiest... is het regenwoud. En het regenwoud is het, ar het grote arsenaal van de soorten. om 90 van de soorten leeft naar schatting in het regenwoud. Dat kan wel weg tot regenwoud. Dat kan niet weg. Het is een keus die we moeten maken. Ja. En ik, ik probeer te laten zien van nou... Het gevoel dat heel veel mensen hebben, die soorten daar mogen we niet aan twijfelen. Ja. Dat gevoel dat probeer ik aan te trekken: hé, hey, klopt dat gevoel wel? En, ja. en hoe belangrijk is het echt voor je? En hoe belangrijk is dat regenwoud ook? Daar houden het regenwoud, vooral de, de soortenrijkdom, van. Ja, want als je het regenwoud kapt en er komt nieuw regenwoud in de plaats, dan heb je minder soortenrijkdom, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nou, je hebt nog steeds regenwoud. Dan. Ja, ja, okay. ja andere regenwoud. Joris, nou, Dan heb je regenwoud waar je nog steeds geen voedsel voor kan verbouwen. Kijk, als we hier. Het voedselproblematiek van de toekomst gaan oplossen... dat lijkt me ook een hele interessante discussie. Maar dan moet je volgens mij gaan kijken van... wat zijn dan de uitdagingen waar we voor staan? En hoe kunnen we dan dus zorgen dat die 10 miljard mensen echt te eten krijgen? Ja. Um, en volgens mij lossen we dat niet op door te zeggen... oké, okay, kap het regenwoud en ga daar maar voedsel verbouwen... want dan heeft iedereen tenminste genoeg eten. Als je kijkt naar hoeveel voedsel er van een hectare afkomt in Afrika... en hoeveel er hier afkomt, zit er een enorm verschil tussen. Ja. Als je ziet dat we de helft van ons voedsel weggooien... Dan weet je dat we daar enorm veel efficiëntieslagen kunnen maken. Om 15. te zorgen dat we met dezelfde hoeveelheid landbouwarsenaal ja. veel en veel meer mensen kunnen voeden. Ja. Dus volgens mij, als we het voedselprobleem willen oplossen, laten we dat vooral doen. Dat is volgens mij inderdaad heel erg nodig, want de, de, er zijn nog steeds heel veel mensen met honger. En er komen nog steeds veel meer mensen bij. Maar om dan nu vast zeg maar, de wereld klaar te maken om te zeggen, misschien moeten de Amazone er dan maar aan. Dat is volgens mij de verkeerde weg om te gaan. Ja. Heb, het je, heb je erg geërgerd aan dit boek, Joris Thijssen? Ja, want wat ik. Kijk, ik, op zich, de, de redenatie. Dat vind, ik ook, dat vind ik ook mooi aan filosofie. Ik, bedoel, ik ben helaas zelf geen fi uh, filosoof. Ja, maar Bas is geen bioloog. Dat, nee, nee, sorry. Dat vind ik wel mooi aan, aan filosofen en op filosofisch nadenken. Ja. Waar ik maar aan erger is dat ik het gevoel heb dat dus de helft mist. Want wat ik mis is. Oké, okay, er is een discussie over soorten. Maar wat ik mis is, waar staan die soorten dan voor? En het feit dat als we het regenwoud ingaan en we, en we kappen dat... dan zorgt dat ervoor dat er nog meer CO2 in de lucht komt. Dat zorgt ervoor dat het klimaat Kijk. nog verder verandert. En dat zorgt ervoor dat de samenleving zoals we die kennen... echt onder druk komt te staan. Maar nu heb je een punt. En dat is een goed punt. Maar Dank je. ik schrijf mijn boeken niet voor niks. Ik schrijf mijn boeken om dit soort dingen helder te maken. Maar nu heb je een heel ander argument. En zeg je, het klimaat verandert als het regenwoud omgekappen. Dat is een goed argument. Maar het soortenargument vind ik niet een goed argument. Misschien moeten mensen soorten wel verdwijnen. Zou dat niet een goede oplossing zijn? Nou, Radio 1 is wel radicaal. Voor, voor avond. de tijgers niet. <laughs> tijgers houden erg van mensen. Nou, goed. Nee, nee, de, ja. nou nog één punt. Kijk, nee, nou, e e oh, drie seconden. Kan het, kan het in heel, heel kort? Nee, dat kan niet. Over naar jou. Nee, de, nou, de, nee dat is, dan hebben we een probleem. Want ik heb namelijk nog een 5 voor 12. Uh, en de, die heb ik eerder opgenomen. Dus die moeten er nu uit. Maar goed, de discussie is vast nog niet afgelopen. Het boek heet dus Plastic uh, Panda's. Dankjewel, uh, Bas Haring en Joris Thijssen. Graag gedaan. Het is 5 voor 12. Vandaag werd bekend dat schrijver en diplomaat F. Springer is overleden. Beroemd zijn zijn boeken... Bougainville, en New York, Kisama, ik noem er maar een paar. En we staan aan het einde van de uitzending nog even stil bij zijn leven en werk. Met twee mensen die hem goed kenden, namelijk Aad Meijndert... directeur van het Letterkundig Museum en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja. Dag meneer Bot, hebt u vanavond nog even in een van Springers boeken gebladerd? Ja, ik heb, ze, ik heb alle boeken nog eens voor hem uitgestald... En ik heb er nog eens in zitten lezen. Uh, en ik heb nog eens de opdrachten uh, en de brieven die hij me geschreven heeft doorgekeken. En, uh, ja, oh. dat geeft toch een groot gevoel van weemoed. Wat stond erin, bijvoorbeeld? Ja, het was over het algemeen uh, brieven. Karel was in zijn brieven uh, altijd uh, vrij zakelijk. Hij uh, vertelde een beetje wat hij gedaan had, uh, waar hij geweest was. En uh, waar hij mee bezig was met het schrijven. Uh, en uh, ja. Uh, dat soort gelegenheden. Het, was, uh, het waren geen uh, hele serieuze brieven. Nee. Want dat bewaarde hij voor zijn literaire werk. Ja, maar uh, welk boek uh, greep u nog weer? Nou, ik zeg ja, het leuke is dat ik natuurlijk een paar jaar tegenover hem heb gezeten. En wij zijn allebei dezelfde buitenlandse dienstklas. En ik herinner me dat de jaren dat wij samen op één, één kamer deelden op buitenlandse zaken. Dat je natuurlijk vaak zo'n beetje kon volgen een, een, een bepaald boek. Uh, en we zagen elkaar ook regelmatig wanneer die van een post terugkwam. Dus ik herinner me voor dat een boek als boek en Viel. Uh, ja, dat, uh, dat kon ik bijna toen ik het las. Uh, uh, kwam daar de ah erlevenis van. Goh, ja, daar hebben we het allemaal over gehad. Ja. En uh, ik kan het bijna paragraaf bij paragraaf. Uh, uh, herinner ik me uh, hoe je dat, uh, hoe Karel dat aan mij vertelde en op mij uitprobeerde als het ware. Ja. Uh, Aad Meinders uh, uh, Springer, is voorzitter geweest van de Vrienden van het Letterkundig Museum. Hij had kennelijk ook veel liefde voor de Nederlandse literatuur. Ja, dat had hij wel. Al was het wel zo dat hij daar altijd met een beetje tong in cheek uh, over vertelde met zijn bekende Ironie uh, daarover. Maar hij heeft zich inderdaad dat al ingezet voor het Letterkundig Museum. En de vergaderingen die hij voorzitten, die waren altijd een genot, juist door uh, de onderkoelde humor die hij uh, gebruikte in alles wat hij vertelde. Ja. Kunt u daar nog een voorbeeld van geven? Ja, nou ja, concreet voorbeeld daarvan heb ik niet. Maar is nee. je, je moet hem hebben horen vertellen om ja. dat uh, te kunnen volgen. Dat was altijd iets lichtspottend. En dat betrof hem vaak ook, uh, ook zelf. Uh, uh, hij, hij, hij vond de literatuur natuurlijk wel belangrijk... maar hij nam zichzelf ook niet al te serieus. En hij vond eigenlijk dat je die literatuur ook niet te serieus uh, moest nemen. Hij vond zichzelf toch al een verteller. En uh, dat was genoeg. Je moet een goed verhaal vertellen. Ja, meneer, meneer Bot, was, was hij ook verrast door die literaire uh, roem die hem ten deel viel? Ja, dat was hij was door verrast. Hij vond dat natuurlijk best prettig. Maar hij sprak er toch altijd... Uh, een klein beetje spottend over, inderdaad, met die lichte ironie en humor. En dan zei hij, nou, dat is een ontzettend leuk boek. En ik heb er echt van genoten, Arch, joh, het is, zei hij joh, dat zijn maar schrijfsels. En kijk, ik ben diplomaat en ik vind het leuk om wat tijdverdrijf te doen. En dat zijn dan mijn boeken. Maar ik wist dat hij toch buitengewoon serieus ermee omging. Dat wist ik ook van zijn vrouw... Jokie, die ja. helaas ook te vroeg is overleden. Ja. Aan mijn ik, dus... ik herinner me ja. ook dat, dat hij, als het over zijn werk ging... Uh, en op een gegeven moment gingen Nederlanders ook heel veel interesse tonen in zijn werk... en dat analyseren. En dan had hij altijd een soort goedmoedig, spottend commentaar van... ach ja, Nederlanders moeten ook hun brood verdienen, dus ach. ze gaan nog gang maar. Nou, ja, en nog sterker dat had hij dan nog veel van die jonge studenten die bij hem kwamen... en dan een scriptie wilde schrijven en dan zei hij, als je weet wat ze allemaal lezen, mijn boeken... ik sta er zelf verbaasd van, maar ik ga natuurlijk ja. altijd mee... en ik zeg... Nee, nee, daar heb je groot gelijk. En en dat was natuurlijk bij, ieder, bij iedere ja. student was dat weer verschillend. Ja, nou, ik was zo'n student in Nederland. Maar goed, nog even tot slot. In welk boek vallen de schrijver en de diplomaat het, het mooist samen? Aad Meijners. Ja, misschien is dat eigenlijk al direct in zijn uh, debuutbericht uit uh, Hollandia... dat toch een, een, een beeld geeft uh, van, uh, van wat Nederlandse uh, bestuursambtenaren in nieuw guinea ondernomen. En eigenlijk ook weer in zijn laatste boek, Quadriga... Uh, dat natuurlijk Oost-Duitsland uh, tot onderwerp heeft. Je zou zeggen dat het begin en het eindboek... Uh, beide die diplomatieke ervaringen van ja. hem uh, bevatten. Ja, Ben Bot, uh, u hebt nog... Uh... Dat laatste boek, Quadriga, gerecenseerd. Ja. Uh, wat, welk boek vindt u dat die twee kanten het mooiste bij elkaar komen? Nou ja, voor mij zijn dat toch Boek en Viel en uh, Quadriga. Ja. Boek en -Viel, omdat dat uh, eigenlijk uh, zo uh, direct zeggen, zijn leven in Bangladesh beschrijft... Uh, en ik uh, precies wist dat uh, daarbij spreken iedere pagina en iedere paragraaf van klopt. Met wat hem inderdaad overkomen was. Hmm. En Tu Quadriga, ja, omdat ik uh, heb zelf de post in ons berlijn geopend. Uh, en heb, uh, ik ken dat natuurlijk goed. En heb daar ja. veel met hem over gepraat. Dus dat zijn de twee boeken voor mij waarin dat het, uh, het best naar, uh, naar voren komt. Oké. Okay. Mag ik u beiden hartelijk uh, danken? En. Uh, uh, ja. Ben Bots en Aarts Meinders. Dag. Welterusten. rustig. Ja. Uh. Ja, zometeen nog uh, Casaluna daarin te gaan. Staartje van Kamp, die verzamelde kinderliedjes uit allerlei landen op straat. En morgen is hier Clary Polak. Steen. Morgen om 7 uur. Luister naar Kunststof... Spinvis. Denk aan zij, denk aan jou, wachten nog zo snel. En de wind speelt door, heel de nacht, voor altijd in het licht. Morgen van 7 tot 8. Spinvis. Alleen dit licht, dit licht is echt. En de wind speelt door. Radio 1, het nieuws van alle kanten.